Kijkers met het NOS Journaal. De burgemeester van Woudenberg zegt dat mensen alert moeten zijn als ze in de regio de natuur ingaan. Vanochtend werd op een landgoed op de rug Utrechtse heuvelrug een kind mogelijk gebeten door een wolf. Het kind zou tijdens het spelen onverwacht door die wolf zijn aangevallen en meegesleurd, meldt de stichting achter het landgoed waar het kind aan het spelen was. Onderzoek moet nog uitwijzen of het echt om een wolf ging. De burgemeester roept mensen op om in ieder geval op de paden te blijven en niet alleen het bos in te gaan. Dieselauto's van Opel, Peugeot, Citroën en DS bevatten Schummelsoftware. Het oordeelt de rechter in een tussenvonnis. Het gaat om voertuigen die vanaf 2009 op de Nederlandse markt rijden. Door Schummelsoftware lijkt het alsof de auto minder stikstof uitstoot dan die daadwerkelijk doet. Vaak is de uitstoot dus dan hoger dan is toegestaan. Stellantis, het moederbedrijf achter de automerken, vindt de uitspraak van de rechter onjuist. Het bedrijf zegt dat de voertuigen wel aan alle regels voldoen. In het Verenigd Koninkrijk hebben vliegtuigen een tijd niet kunnen opstijgen door een storing bij de luchtverkeersleiding. Er zouden ongeveer 45 vluchten door het hele land zijn geannuleerd. Inmiddels is het probleem in het Verenigd Koninkrijk wel verholpen. De presentatrice van het kinderprogramma Zin in Zeppelin, Fena Ramos, stopt later dit jaar. Ze werd door een theaterproducent waar ze ook voor werkte beschuldigd van wangedrag. Volgens de AD schrijft de producent in een mail dat presentatrice Ramos snauwde en schreeuwde naar haar medewerkers. Bij het tv-programma Zin in Zeppelin zou er geen sprake zijn geweest van ongewenst gedrag. Maar omroep Avro Tros is na de beschuldigingen wel het gesprek met de presentatrice aangegaan. Ze hebben daarna samen besloten om na dit jaar de samenwerking stop te zetten. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Maar vannacht komt er meer bewolking voor. En dan kunnen er ook weer wat buien vallen. Het koelt dan af naar 13 tot 17 graden. Morgen is het ook wisselvallig en dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Welkom luisteraars bij weer een aflevering van FM. En dit keer staat het helemaal in het teken van rookie icoon Ossie Osborne. Twee uur lang brengen wij een muzikale ode aan The Prince of Darkness die onlangs overleed. Hij is natuurlijk heel bekend geworden als frontman van de Black Sabbath... en waarmee hij meer dan 75 miljoen albums verkocht... Maar ook zijn solocarrière die begin 1980 startte, is behoorlijk indrukwekkend. En daarnaast, op een latere tijd, nog later, werd hij een cultfiguur dankzij de reality show The Osbournes. Dus luister de komende twee uur naar mooie muziek van Ozzy Osbourne. Als basis gebruiken we het Rolling Stones magazine artikel Ozzy Osbourne, 20 essentiële nummers. Want deze ultieme... Heavy metal zanger laat een ongelofelijke erfenis achter, van Black Sabbath klassiekers tot solo hits. Want Ozzy Osbourne wordt wel gezien als een uh, voortstaand stem in de heavy metal. Hij was een meester in melodieën. Als vervent Beatles fan, bedacht hij zijn eigen zanglijnen, soms een gitaarlijn naadloosens, soms met zijn stem de erbovenuit stijgend. Wat hem een aantal van de meest memorabele heavy hits van de afgelopen halve eeuw opleverde. En hoewel zijn capriolen achter de schermen en reality TV-fame als Prince of Bleeding Darkness hem soms meer krantenkop opleverde dan zijn muziek, was hij toch in hart en nieren altijd een songwriter. We begonnen deze aflevering met het nummer Black Sabbath, het openingsnummer van het debuutalbum van de groep. En dit album van de groep sloeg in als een bom. Want vele jaren later wordt de muziek van Black Sabbath nog steeds gezien als inspiratiebron in de metal scene. En daardoor staat de band ook bekend als grondlegger van de heavy metal. Tot de zomer van 1970 werd de heavy metal door een groot deel van de muziekindustrie afgedaan als een genre met weinig aantrekkingskracht op het grote publiek. Maar toen kwam Paranoid uit, Paranoid van Black Sabbath... Een kleine band uit Birmingham, Engeland. Toen het nummer werd uitgebracht, werd het meteen een grote hit. Het nummer, dat begint met de riff van Tommy Imoni, volgens mij toch wel een hele belangrijke speler in de band Black Sabbath... ontstond in de laatste uren van sessies voor een album dat de groep Pigs zouden noemen. Maar toen ze eenmaal beseften hoe briljant hun spontane creatie was... Verander ze de naam van het album in Paranoid. En de rest is heavy metal geschiedenis. Het leuke aan Paranoid is de titel. Het is namelijk zo dat ze, ze hebben in korte tijd het nummer bedacht en geschreven hebben, alleen ze hadden nog geen pakkende titel. En toen is er voor besloten om gewoon Paranoid te noemen. Hier komt Paranoid van Black Sabbath. Toen Paranoid in 1970 uitkwam, hoorde ik eigenlijk ook voor het eerst uh, Black Sabbath. En was het was wel uh, redelijk snel verkocht, zeker door dat uh, stevige, mooie Paranoid nummer. En door de bijbehorende uh, album Paranoid. Ik ben toen ook naar het eerste album gaan luisteren van hun, uh, het album Black Sabbath. Wat eigenlijk nog beter is dan het tweede. Er staan verschrikkelijke mooie nummers in, waarvan we eigenlijk al eentje hebben gedraaid, het titelnummer Black Sabbath. En later, als we nog tijd over hebben, gaan we ook nog N.I.B. draaien van dat album en Warning. En van dat album, van datzelfde Paranoid-album, gaan we nu luisteren naar het nummer I Am Iron Man. Het begint met een zuchtende gitaarnoot en een robotstem die zegt I am Iron Man. Het gaat over een man die een tijdmachine heeft uitgevonden, die door de tijd reist en ontdekt dat de wereld gaat, gaat vergaan. Als hij terugkomt verandert hij in ijzer en mensen luisteren niet naar hem. Ze denken dat hij niet echt is. Hij wordt een beetje gek en besluit zijn wraak te nemen door mensen te vermoorden. Hij probeert goed te doen, maar uiteindelijk draait het op iets slechts uit. En de kracht van het nummer komt uh, mede door Tony Imho's logge gitaarrift. Maar het is zeker de droefheid in Osborne's stem die als hij zingt, niemand wil hem. Ze draaien gewoon hun hoofd, niemand helpt hem. Nu heeft hij zijn wraak, die het meteen tot een klassieker maken. Hier komt Iron Man van het album Paranoid. En dan nu een uh, wat atypisch nummer voor de band. En dat is het nummer Changes uit 1972. Op een avond zat uh, Tommy Immond uh, kook te snuiven en te rommelen op zijn gitaar. En met een bepaalde melodie. En dit was op een piano in een balsaal van een enorm landhuis in Bel-Air. Dat ze gebruikte tijdens de opname van deel 4, het album deel 4. Ossie hoorde toevallig wat hij aan het doen was en hij neerde er een melodie overheen. En daarna heeft uh, Gieser, uh, Butler, hier een hartverwarmde tekst voor geschreven. En dat gaat over de breuk die Bill destijds met zijn vrouw doormaakte. Het is nooit als single uitgebracht, maar het werd favoriet bij de fans. En het eerste teken dat Ossie meer bereikt heeft als artiest dan de critici hebben, ooit hebben vermoed. 2003 nam Ossie het dus opnieuw op met zijn dochter Kelly tijdens het hoogtepunt van de Osborne Mani. Hier komt Changes uit 1972. Schreven hun vijfde album, Sabbath Bloody Sabbath, in een spokensteel, wat verklaart waarom Ozzy Osborne zo griezelig bezeten klinkt, terwijl hij zijn wraak schreeuwt naar iedereen die aan hem heeft getwijfeld. Zelfs de zoete, soft rockachtige delen van de titelnummer laten hem tekeer gaan tegen Leugenaars, wat allemaal leidt tot een gierend helfuur. Sabbath Bloody Sabbath, nothing more to do, schreef hij. Living Just for Dying, Dying Just for You. Het was voor mij het hoogtepunt van Black Sabbath, zei Osborne zei, zei Ozzie in, in 2004. Ik ontdekte toen ook dat je als zanger in harmonie moet zijn met jezelf. Er is niemand die meer klinkt als jij en jij. Hier komt Sabbath, Bloody Sabbath, van het, album, van het gelijknamige album. Strubbelingen tussen de bandleden nemen toe wanneer in 1977 Ossie's vader overlijdt en hij voor een korte periode de band verlaat. De andere leden nemen Dave Walker in de arm voor het nieuw te schrijven nummers. Maar Ossie is bij zijn terugkeer echter niet tevreden over de kwaliteit van de nummers en weigert het al door Walker geschreven materiaal te gaan zingen. Naarmate de band succesvoller wordt neemt ook het drank- en drugsgebruik toe waar de rest van de band nog enigszins de maat weet te houden... slaat Ossie hierin volledig door. De andere bandleden kunnen hier niet meer mee leven... en zet Ossie uiteindelijk in 1978 uit de band. Hij wordt vervangen door Ronnie James Dio. Nadat hij uit de band is gezet, gaat Ossie gewoon als soloartiest verder... en naar wat later zal blijken een succesvolle solocarrière... Het eerste nummer dat we hiervan gaan horen is I Don't Know. Het begint met het geluid van een gong die achterstevoren is opgenomen... Wat, voor, wat zorgt voor een perfecte desoriënterende intro van een nummer over verwarring. Als mensen succesvol worden, worden ze achterbuurtfilosofen, vertelt Ossie ooit aan Planet Rock. Ik ben niet dat soort persoon. Ik ben een dyslectische rock -and roller. Dus I don't know is hoe ik zeg, stel me geen vragen, ik weet het niet. Je moet in iemand geloven, zingt hij over een kraakheldere gitaarrif: Vragen wie er gelijk heeft, vragen wie ik moet volgen, vraag me niet, ik weet het niet. Het nummer opende het debuut solo album van de zanger Blizzard of Oz. Dus we gaan gauw luisteren naar het eerste solo-nummer van Ozzy Osbourne, I Don't Know. Nog even terugkomend op de naam van Black Sabbath. De naam is namelijk afkomstig van een gelijknamige horrorroman van Dennis Wheatley. Oké, okay, weten we dat ook weer. Nu gauw door naar het solowerk van Ossie Osborne. Het volgende nummer dat we gaan draaien, Crazy Twain, is een gigantisch succes geweest. En het bevestigt het idee dat Ossie als soloartiest veel meer was dan zomaar een toevallig succes. En dat heeft hij zeker aangetoond. Hij heeft nog vele mooie platen gemaakt tot aan zijn dood in 2025. Hier komt Crazy Train. Het volgende nummer is Mr. Crowley. En dat nummer is geïnspireerd door de Engelse satanist Alistair Crowley. En dit komt omdat uh, Ossie Osborne meerdere boeken had gelezen van Alistair Crowley. En tijdens de opname van het album Blizzard of Oz lag er een pak tarotkaarten die hij had ontworpen in de studio. Nou, van het een kwam het ander. en Zo werd het nummer Crowley geboren... Wolfsy zat midden in een alcoholverslaving... toen hij begon te werken aan het album Blizzard of Was. Dit inspireerde bassist, tekstschrijver Bob Daisley... om een nummer te schrijven over de potentiële fatale gevolgen van zijn verslaving. Wijn is prima, maar whisky is sneller, schreef hij. Zelfmoord gaat langzaam met sterke drank. Neem een fles, verdrink je verdriet, dan spoelt het de morgen weg. Het was een van de opvallendste nummers op het album en is al tientallen jaren een favoriet om live te spelen. Maar sommige critici vinden dat het nummer... op een of andere manier pro-zelfmoord was. Suicide Solution ging niet over... oh, dat is een oplossing, zelfmoord... zei Ossie Osborne in 2020. Ik was een zware drinker... en ik drong mezelf een vroeg graf in. Het was de oplossing voor zelfmoord. Vijf jaar nadat het nummer uitkwam... Klaagden de ouders van een tiener die zelfmoord had gepleegd, Ozzy Osborne aan, omdat ze beweerden dat het nummer daarvoor verantwoordelijk was. Uiteindelijk wees de rechter de zaak af. Hier komt Suicide Solution van Ozzy Osborne van het album Blizzard of Us. Ossi verborg zijn demonen nooit. Vooral niet zijn drugs en alcoholverslaving. Of flying high again, vierde hij ze. You can't see what my eyes see, zingt hij indringend over de mensen die hem veroordelen. And you can't be inside of me, flying high again. Het is een ode aan trippen, terwijl Ossie zijn kaleidoscoop naar binnen richtte. Ik realiseerde me plotseling dat ik... Toen ik nog terug was, dingen schreef als Flying High Again, Snowblind, al die onzin, vertelde Osborne in 1986. En laatst dacht ik, verdomme, ik zing één nummer voor en één en meteen daarna zing ik een nummer ertegen. Maar het punt is, dat is oké. Okay. Het hoort bij mijn leven. Het hoort bij wie ik ben en wie ik zal zijn. Hier komt... Tot aan het nieuws en de reclame van 9 uur, Flying High Again. In de tweede uur gaan we natuurlijk weer volop door met andere mooie solo-nummers van Ossie Osborne. Tot zo!